die van Tijn met het NOS journaal. met de MH17 is geland op vliegbasis Eindhoven. Er wordt net als bij de vorige vluchten een ceremonie gehouden. Daarna worden de zes kisten met resten voor identificatie naar de kazerne in Hilversum gebracht. Namens het kabinet zijn premier Rutte en de ministers Ascher, Hennis en Koenders aanwezig bij de ceremonie op Eindhoven. Bij de ramp in het oosten van Oekraïne kwamen op 17 juli 196 Nederlanders om het leven. De politie in Oostenrijk heeft dertien mensen opgepakt op verdenking van haatzaaien en het ronselen van jongeren voor de djihad. Ze werden aangehouden bij twintig invallen in moskeeën, gebedsruimte en woningen in Wenen, Linz en Graz. Er zijn ook propagandamateriaal, geld en computers in beslag genomen. De politie hield de verdachten al twee jaar in de gaten. De dertien mensen die zijn aangehouden worden ervan beschuldigd dat ze lid zijn van een criminele organisatie.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 De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag zorggroep Passana failliet verklaard. Daar valt het ziekenhuis onder. Daarmee valt ook het doek voor zee voor zorgcentra en verpleeghuizen in Friesland. Ongeveer 250 medewerkers verliezen hun baan. Voor de oudere zorg ziet Passana nog wel mogelijkheden voor een doorstart. Volgens medisch specialisten van het ziekenhuis is het faillissement te wijten aan de directie. Het weer... Het blijft droog, vannacht gaat het plaatselijk vriezen... morgen opnieuw zonnige periode en 3 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Zahoka van de ANWB... In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Meer en afrit 12 kilometer. En verderop nog eens een keertje richting Apeldoorn tussen Bunschoten voortuizen 14 kilometer. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch voor knopendijl 4. Op de Ring Amsterdam de A10 tussen Nieuwendam en Knoopend Koenplein 3 kilometer. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Noord en de Aflidberk-Roodreis 5. A15 richting Gorkem, tussen Hendrikido ambacht en Papendrecht 3 kilometer. A20 in de richting Gouda bij Moordrecht 4. A27 Utrecht richting Almere tussen Knoopend Rijnsweerd en Beeldhoven 4 kilometer. En op de rijbaan richting Gorkum. Daar staat tussen Knoopend Evelingen en Lexmond 3 kilometer. En verderop nog eens een keer 3 kilometer bij Werkendam. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Daar staat tussen Af het Maan en Knoopend Hoevelaken 7 kilometer. Tot zover de verkeers...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 ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. <tomststrategicoloog> he he. Jokken, ja, ja. Ja, ja. Nou. Zijn we weer. Zijn we weer, hè. We hebben het weer van elkaar. We hebben weer een week overleefd. Ja, gelukkig wel. Ja, toch? Ja, vorige hebt... week was ik in bij. Nee, nee, ik heb je ook uh, daardoor gemist vorige week. Ja, het spijt me. Hans ja, ja, hier... was een update ook goed. Maar... Ik, ik was lekker in uh, Duitsland, ja. Waar in Duitsland? Moet je nou in Duitsland doen, man? Ja, uh, kleine, uh, kleine sfeer hier, uh, ah, kleine, kleine sferieën, sferen. Oké. Okay. Is vandaag, het is niks als je zijn uitnodig vandaag. Het is te hopen dat het bestuur niet zit bij te kijken. Nou ja, ach, klein ditter. Ah, hey, klein ik moet ditter. wel zeggen, dat het Nou ja, laat maar zitten, ik zeg maar even dit. Nee, Verstandiger. Dat is heel verstandig. Goedemiddag, goedemiddag. dit is Zandvoort draait door... Oh nee, dat zou ik niet meer doen. Dat zou je niet meer doen, hadden we nee, afgesproken. Hadden we afgesproken, toch? Hè? Nee, geen maar thuis in nieuwkijkers meer. Nee, dat we, doen we niet meer. Nee, maar laten geen we dus. Zalvoort draait door vanmiddag. Het is 28 november vandaag. Uh, we hebben net genoten van twee uur lang uh, de Euro Breakdown met Maurice uh, uh, Mulder. En ja, nu is moet hij nou? nog. Twee uur moet hij moet nog achter die mengtafel staan. Het is dan allemaal verschrikkelijk. Ja, ik denk dat het wel goed komt, hoor. Ik denk het ook wel. Maar ik heb net geluisterd naar. De uh, Euro Breakdown. Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja, die. Ja, Oké. Okay. Ja, dat is goed. Vandaag uh, volle uitzending, dames en heren, want we hebben hoop te doen. Uh, onze hoofdgast vanavond is natuurlijk Ronnie Brouwer. Uh, en daar gaan we in het eerste uur vooral uh, heel veel mee praten. En weet je wat het voordeel is? Ron is niet alleen gekomen. Hij heeft ze trouwens steun en toeverlaat Nop meegenomen. Nop? Nop uh, Bijners. Mijn is? Ja, ik weet het ook nog, oh, nog zo. Is, is je familie van die familie? Ja, daar ga He? ik zo de maar aan. Hem. Oh, nou, we hebben het er zo wel even over. <laughs> uh, dus Ronnie Brouwer en we gaan met hem natuurlijk vooral praten over uh, wat mooie activiteiten binnenkort daar in de Haltestraat. Uh, vooral natuurlijk het prachtige initiatief voor uh, Sirius Request 24 uur vinyl. En dat uh, spreekt mij natuurlijk als, lief, als uh, vinyl liefhebber buitengewoon aan. Dat begrijp ik. Ja, natuurlijk. Uh, we gaan u ook nog even vragen of u al gestemd heeft op onze Vinyl Top 30. Dat kan hè, uh, wij hebben een eigen Vinyl Top 30. Voor elke woensdagmiddag hebben wij dus het programma De Vinyljaren. En uh, nou ja, daar hebben we dit jaar zo'n 90 LP's. Ik zei eerder wel eens 100, maar dat zijn er maar 90 geweest dit jaar. 90 LP's gedraaid en die staan keurig netjes gerangschikt op, uh, in alfabetische volgorde op internet. En als u daar gaat kijken, dat kan via de CFM-app bijvoorbeeld... dan kunt u daarboven een uh, formuliertje invullen van 5 tot en met 1. En uh, zo stellen wij uh, onze vinyl top 30 samen... over de platen die wij de afgelopen uh, 11 maanden gedraaid hebben. En die gaan we uitzenden op 17 december van 1 tot en 5. Woehoe! Mooi. Ja. En dan mag, mag ik je weer mee helpen, Rut. Jij mag gezellig weer mee. Ik dan mag weer terug de op mijn oude Je mag weer even terug op je oude stick. Heerlijk. Ja. Goed, laten wij maar eens uh, beginnen met, met, een, uh, met een muziekje voordat we met de gasten gaan praten. Want dat is natuurlijk leuk dat ze er zijn. Oh ja, en ik moet natuurlijk nog even vergeten, niet vergeten... Me, ...dat we ook nog live muziek hebben vandaag. Ja. ja, en niet zomaar iemand. En niet zomaar live muziek. Nee, nee, we hebben Sam Sexton samen met een uh, gitarist. En uh, die, dat is uh, vreselijk leuk. Heerlijke muziek gaan we die maken. Maar we gaan eerst het plaatje draaien. Ik heb niks klaar zijn, jij hebt... <laughs> Goed. Nee, nee. Ik, ik heb helemaal niks laags staan, joh. Nou, dat maakt niet uit. Het is, het is gewoon weer chaos, maar zo hoort het ook te zijn bij ons. Uh, Kisha. Vind ja. je, Kisha, vind je dat een mooie ja, vraag? Ja, vind ik wel goed doen. Maar. Ik vind het wel. Kisha, hideaway. Oké. Okay. Take me What's going on? But just a chance. In de stemming te blijven van de Euro Breakdown. Kisha Hideaway. Nou. Ja. Een paar weken geleden uit de Euro Breakdown gegaan. Oh. En hij, en hij probeerde weer terug te krijgen. Ja. ja hij kan niet meer in de Euro Breakdown draaien. Dus dat doen we niet. Dit is niet de Euro Breakdown, dus het zal het verdraaien door, dames en heren, op deze vrijdag, de 28e. En uh, nou, we gaan maar even wat de bedoelingen van het eerste uur. We hebben straks eerst ook dat we met onze hoofdgast in ieder geval van gedachten gaan wisselen. En dat is vandaag natuurlijk uh, Ronnie, uh, Ronnie Brouwer. En uh, Ronnie is uh, samen met uh, zijn vrouw en zijn zoon. de uitbater van dat geweldige café aan de Haltestraat. Uh, Loren Hardy. We zeggen één keer de naam, want anders mag het niet meer. Dan krijgen wat, Loren Hardy? Dan zijn we gezeurd gezeur, gezeur met het gezeur commissariaat. Dat we willen wel niet hebben. we dus mogen Ron... niet nog een keer zeggen dat de ronde-eigenaar is van Logan Hardy? Nee. Oké, okay, doen we ja. dat niet. Nee, doen we niet. Ron, wel... Ron en uh, Nop, hartstikke welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Goed. Leuk dat jullie ja. er zijn. Gezellig. Uh, de, vooral waarom we je gevraagd hebben, dat is om, ah, omdat je natuurlijk een hoop uh, verhalen hebt over het Zandvoorsche leven. Maar uh, we gaan het vooral hebben over uh, ja, dat prachtige, die prachtige manifestatie die jullie gaan houden op 12 juli, hè? Toch? Jullie. Uh, december. Uh, uh, ja, al... maandjes eerlijk. Weet je, ik heb van de week ook een spot opgenomen, 17 september. Dus ik, ben, ik gooi alles gewoon door elkaar. Dan nee, dan... 32 oktober. Ja, ze noemen dat Alzheimer Light geloof ik. Dan gooi je alles door elkaar. Ah. Maar uh, 12 december dus. Dat, ja, dat, dat klopt. Dat, ja, dat dan dat klopt het wel, hè? 12 december, tenminste, het is eigenlijk 13 december. Want het is s nachts om 12 uur begint het. Is het van zaterdag op zondag? Het is het afraid? vrijdag op zaterdag. Vrijdag op zaterdag, oké. Okay. Dus, dus het is 12 december om 12 uur. Ja. Of 13, um, 13 uh, december uh, om 12 uur natuurlijk. Ja, ja dat ui... ja, ja, is 0.00. Dat Om duidelijk... Het is van vrijdag op zaterdag in ieder ja. geval. Ja. Het heeft nu verder geen zin meer om het vaderland binnen te vallen te <gosta> tussen de Zoiets. Maar 0,00 uur dus, dan begint het. En ja. uh, Nop, jij gaat draaien. Ja, ik uh, ga kijken of ik het uh, kan redden, 24 uur. Dat, uh, dat is sowieso al een, uh, een uitdaging. Maar ook uh, natuurlijk 24 uur lang plaatjes draaien. Wat ik uh, vroeger uh, als DJ heb gedaan. Uh, uh, dat is maximaal misschien wel 14 uur geweest. Dus ja. 24 uur was mijn, uh, was mijn recordpoging. Ga ik daar aan, uh, aan vastbinden. Oh, je wilde er een record voor? Ja, ja, ja. ja. Ik heb het namelijk nog nooit gedaan. Ik ken eigenlijk helemaal niemand die dat ooit gedaan heeft. Dus uh, ik... Uh, oh, kijk, er steekt iemand zijn vinger op. Moet maar ik, ik heb het niet alleen gedaan. Moet doen, je nou want het is niet vol niet. te houden. Oh, oké. Okay, ja. ja, was toen uh, nee, in ik... een ander etablissement. 24 uur zetzending voor het goede doel. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Okay. Okay. En dat was... Nee, niet alleen vol te houden, kan ik je vertellen. Nee, maar ik ga nee. wel alleen proberen vol te houden, want dat is de, oh, mijn nou, uitdaging. Dan da, da gaat mijn voorstel al niet <laughs> Want ik, was, ik had gewoon al volgesteld, nou kom we zaterdagmiddag samen met Albert Jan Vos ook even twee uurtjes draaien. Maar ja, dat kan dan niet van halen, je er, hoor niet. Nee, dat is het nadeel, want ik heb heel veel mensen inderdaad die uh, het heel gezellig en een leuk initiatief vinden om uh, met mij te komen draaien. Ja. Alleen ik heb ervoor gekozen om het 24 uur zelf te doen. Ja. Ik uh, ga kijken of ik het uh, kan volhouden, maar met steun en toeverlaat van uh, alle mensen in... Uh, wat was dat ook weer? en Hardy ja. Die mochten we niet meer zeggen. Maar ook, daar gaan zeg, we dan dus doen, zeg dan, dan weer gewoon weer. de dikke en de dunne. Uh, uh, ja, bedoel, dat kan ook. Ja, café ja. de dikke en de dunne. Maar als hij omvalt, dan kan ik je wel even bellen, Rutte. Als hij omvalt, kan ik me ja, de... bellen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben er sowieso, nou, zaterdag. Vol ja, ja. vertrouwen weer, hoor ja. ik alweer. Ja, nou ja, maar ik weet het niet. Het hangt natuurlijk helemaal vanaf hoeveel van die heerlijke... biertjes van die dikke en die dunne hier gaat nou je euh, daarover nou, ja. inderdaad, daarover uh, hebt. We, we hebben een lekker biertje meegenomen. Wij en zijn natuurlijk is al... lekker. <laughs> we, hebben, uh, we zijn natuurlijk een doe café. Je nou, doe je dat nou om Maurice te pesten? <laughs> we zijn ja. natuurlijk een uh, café Sleipen. met uh, allemaal speciaal bieren natuurlijk. Ja. We hebben ja. erg veel speciaal bieren. En we hebben een hele lekkere meegenomen. Dat is de Triple Danver van de Koning. Oh. Ja. En ik denk mm -hmm. dat jij die wel erg lekker vindt. Uh, ja, ja. En kan ik dan nog lukken van de uitzending? Ah, natuurlijk. natuurlijk. We, hebben niet, maar... we hebben niet een hele krat meegenomen. Oh. <laughs> Oh, nou, nee, dan scheelt dan... het. Half <laughs> <of> krakje. <laughs> nou, goed. Uh, ik hoop niet... Dat het is, uh, nou ja. Uh, vos, uh, ogen dicht en oren dicht. <laughs> Want dit heb je niet gehoord. Nee, de, de koning trippelde al ver. Ja, Vertel ja. er eens meer over, gewoon. Ja, dan vertel er eens ja. iets over. Nou, Komt het, het, kom vast uh, uit de Antwerpen. Ja. Ja. Ja. Het is ja. natuurlijk een trippel, de naam zegt het al. Ja. Het is een jubileumbier van de koning. Ja. En uh, ja, het is fantastisch. Van Willem-Alexander dus. <laughs> hij is niet zo zwaar, hij is maar 8%. Oké. Okay. Dus het valt mee. En hij is uh, licht drinkbaar. hij uh, ja. is niet ja, zo zwaar. Ja, uh, een beetje zoetje zit erin. <laughs> Ik zal hem even de openmaken. Goeiemorgen, well, nou. Je zal zo'n sluitje Ik heb het, een slokje genomen. <laughs> nou, dat lukt nee. niet zo snel. Nee. <laughs> hij goed, hè, Dat was hem, jawel. Lekker, ja. Dan moet je wel even proeven, hè, Ruud? Ja, Oh, moeten we proeven in de uitzending? Ah, oh, ja, jongen, jongen, jongen. Jonge. Kijk, Ron, er zit een Sobro aansteken. Er zit een dingetje aan. Ja. Een haakje. Ja, Nico, die zegt, neem even een aansteker van mij mee, ja, want er zit een, een open erbij. Ja. Uh, en hij luistert het nu, want hij Zijn zit bij die... aan de ja. bord. Ik je de ja. webcam even afdenken? afdenken. Ja, ja, ik <laughs> uh, hang er even een lapje voor. Angela, wil jij voor die webcam gaan staan, dan ga ik voor die webcam staan. Dan zien ze niet dat we een biertje hebben. dat mag eigenlijk officieel helemaal niet. is <laughs> uitzondering. Hè, want ja, dus speciaal vanwege de 24 uur uitzending van uh, Lauren Hardy voor ja. uh, Serious Request. Ja, nee. want daar gaat het om, hè. Dus daar de, gaat het om. Ja. Oh, Lop, we, gaan over, zo... we gaan er zo over verder praten. We gaan eerst even uh, een van jouw favoriete plaatjes draaien, Om Dat gaan we doen. En dat is natuurlijk van de Commodores, want je ja. bent daar helemaal gek van, van die Commodores. Maar er is <laughs> daar ook nog iets speciaals mee, want als wij gaan uh, met 24 uur request. Vraag ik aan Nop of hij. Wie... De live versie gaat draaien en die duurt je bijna wel 10 minuten geloof ik. Ja, dan kan ik het ook 24 uur volgen. En dat is geweldig. Dankjewel, Rutte. Dan kan ik het ook 24 uur volhouden. Dan gaat hij slapen 10 minuten. Dan gaat het niet. Dat weet ik ook nog wel een goed nummer. Dan moet je ook even in een Ghana de Vila draaien. Die duurt 20 minuten. Ja, Get Ready van... Get Ready, dat is allemaal van... Kom je aardig in de richting. Hier, zijn de Commodores. En het nummer dat heet... Hè? Dat is de tune. Ja. Nee, we moeten deze hebben. Ja. ja, ik dat is hem. ja ben je, hè? Is het nummer, is nummer al af? Ja, ja. Dit, is, dit is niet de live versie. Het <laughs> is de korte versie. Het is niet de Nop versie die 20 minuten duurt. Dat kan ik even gesproken. jij. <laughs> zo. Ja, oké, okay, lekker muziekje. Hé, hey, maar um, hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat verder gebeuren? Ik, jullie beginnen dus om, om 0.00 uur, uur. Trappen jullie af op de dertiende op op de dan, hè? zo moet ik maar zeggen. Ja. Dus dan gaat uh, Nop achter die draaitafel staan. Dat en dan. En dan kunnen mensen kunnen langskomen om, met, een, met een vinylplaat. Alleen langs of mogen ze ook binnenkomen? Ze mogen ook binnenkomen. Ze uh, mogen ook binnenkomen, oké. Okay. wel <laughs> of ik in de kroeg zit. Ja. Ja. <laughs> het is vrijdagmiddag rond. Dus, ja, dus onze vrijdagmiddag... Vrijdagmiddag... Bordel, ja, het onze We Het tweede deel van het programma heet niet Van Iets de standtafel. <laughs> nee, kom, nee, het de mensen komen gezellig binnen met een, met een eigen vinylplaatje. En dan uh, mogen ze vragen of die gedraaid kan worden. Ja. En dan uh, moeten ze eerst wat doneren in de box. Ja, ja. Voor een seriëse request. Voor een seriëse request. Ja. En is er nog een minimale donatie aan? Nou ja, we vinden 5 euro wel minimaal. Ja, vind ik ook. Denk ik wel. Ja, toch? Prachtig bedrag. 5 euro, dat moet minimaal. Je mag natuurlijk ook meer geven. Ja, natuurlijk. Je moet eigenlijk twee tarieven doen. Twee tarieven? Ja, is een tientje en een singeltje 5 euro. Dus we moeten weer heel LP draaien. in de garde de vida. Uh, nou ja, ik ken nog wel een paar van die LP's waar uh, kantvullende nummers op staan. Hoor. Ja. Dat is geen enkel probleem. Nou, dat is ook zo. Uh, ja, die zijn er natuurlijk wel. En, en ja, we zijn 24 uur open. Dus uh, het café is 24 uur open. Dus dat is ook wel bijzonder. Daar hebben we vergunning ja. voor gekregen. Oké. Okay. Met, uh, met de uitzondering van ja. de burgemeester. Zo. Kijk. Ja. Uh, alles wordt goede doel. Het is alleen, uh, uh, je moet wel voor half drie binnen zijn. En dan uh, mag Zelf. je er wel weer uit. Maar je mag, er mag niemand meer in na half drie. Nee, nee. En om zeven uur zijn we gewoon weer uh, geheel geopend, Dus je kan ook 24 uur proberen een record te, te houden. 24 ja, uur aan de bar. 24 <laughs> uur zuipen. Dat kan ook. Ja, dat kan natuurlijk <laughs> ook. Ja, dat, dat is leuk. Nou, ik vind het zo'n fantastisch initiatief. want eh, Dat is natuurlijk, ja. dat is voor, uh, voor serious uh, request natuurlijk. Uh. En ik wil ook een oproep doen als dat kan. Dat kan, ja. Want we willen elk uur wel iets bijzonders uh, doen wat ook een beetje geld opbrengt. Uh, bijvoorbeeld uh, Plony Haarwinkel die gaat een uurtje knippen. Ja. Uh, ik ga een uurtje koken en dan ga ik eten verkopen. Ja. En zo vragen we nog meer mensen die wat willen doen in een ah, uur. Uh, ja. En dat. Uh, ja, ze mogen graag uh, bij me langskomen om dat, ja, ja. Uh, om dat aan te bieden. Goh. Dus als je nog wat weet, Ruud. Nou, ik zit al nog niet te denken. Nou, ja, vertel. Uh, ja, nee, nee, ik moet, het moet nog even rijpen in mijn gedachten. Hoe ik dat het meest tactvol kan brengen. Een uur piano spelen. Maar nee. ja, dat kan er dan nee, weer niet. Dat is ja. niet op vinyl. Ja, ja. Ik ja. heb wel vinyl. Ja, ik heb wel die ja vinyl. Die neem je toch mee? Of niet? Huh? Je eigen plaat. Hè? Je neemt ik toch mijn toch eigen wel? plaat Ja, mee. je neemt toch wel een plaatje. Ja, gelijk, dacht ik. ik neem mijn eigen plaatje mee. Ja. Mijn eigen band. Het lijkt me gezellig <laughs> Live at the sun. <laughs> live at the sun, ja. Nou, oké, okay, dat kan. Hé, en even naar je collega, naar Nop... Jij bent uh, dj geweest? Ho ja, hoe lang ja. is, is dat nou geleden? Uh, nou, ik ben begonnen op mijn zesde. Ja. Dus dat oh. is al een tijdje terug. Oh. Ik ga niet Toen zeggen hoe oud ik ben. Uh, ik ben 43, dus dat is al een tijdje terug. Ja. Maar uh, ja, dat begon op uh, thuis schoolfeestjes. En uh, uiteindelijk uh, heb ik ook in uh, de wat bekendere uh, discotheken en kroegen gestaan in Amsterdam. En ja. uh, de, mijn uh, langstlopende carrière heb ik op de hockeyclub op Zandvoort gedaan. Okay. Heb ik alle paas- uh, en pinksterfeesten heb ik daar aan elkaar gedraaid. Okay. Met collega's uiteraard. En je hebt niet in de beroemde in in de, de, de Zandvoortse discotheken gedraaid... zoals Le Clou of Bouda uh, Club? Uh, nee, daar ben ik, nog net, Club, daar ben ik nog net te jong voor. Maar daar ben ik net te net jong voor. De jong voor. <laughs> maar ja. ik, mag, ik, ik heb wel uh, mijn sporen gelegd in de, de bestier in Zandvoort. Ah. En daar ken ik jou natuurlijk ook nog van. van ja, de ja, tijden. ja, ik heb wel eens van die toegevoegd. Ja, die ja, ja, ik, ja, ik, ja ik, ik, ik ben er ook af en toe wel eens geweest. Ja, van die dus, vage, zo vage herinneringen <laughs> heb ik daar aan. Ja. Maar daar hebben we menig feestje op uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag uh, meegemaakt. Ja, vooral met Jazz Behind the Beat. Juist, yes, inderdaad. Dat, uh, dat was altijd prachtig. Het waren legendarische tijden. Dus ik heb ja ik, wat dat betreft is dat mijn uh, dames sporen. En ja. ik doe elk jaar nu met de schaatsbaan uh, doen wij de, de, de uh, Disco on Ice. Dat is nu uh, voor het uh, vierde jaar komt dat eraan. Okay. En uh, dat doe ik dan samen met Sjoel Fransen. En uh, ook een heel uh, ja, ook een leuk, leuk evenement. Dus dat. Uh, ja. Dat, uh, dat is qua disco en uh, qua DJ-gebeuren, zeg maar. Oké, okay. We hebben het over Serious Request, dames en heren. En u weet natuurlijk allemaal dat dat uh, tussen 18 december en 24 december uh, plaatsvindt. Uh, op de Grote Markt in uh, onze mooie stad Haarlem. En uh, daar wordt heel veel van verwacht. Uh, Giel Beelen is al niet in het glazen huis gaan zitten. Want hij zegt van, ik kan buiten het glazen huis meer betekenen dan erin. Dat heeft hij uh, aardig gedaan. En als u van de week naar uh, ons collega-programma van uh, gr, gezien, gedraaid heeft gezien heeft, dan uh, weet u ook dat er, uh, dat er in Haarlem een prachtig initiatief was dat heet Gitaarlem. En uh, waarom Gitaarlem, weet ik niet, ze ook uh, toch orgellem van kunnen maken. Pianolem, maar ook weer gitaar. Nou, oké. Okay. Uh, maar in ieder geval, uh, daar zijn een aantal beroemde Haarlemse artiesten die hebben daar nummers voor opgenomen. En één uh, daarvan is uitgekozen tot uh, de hymne van uh, Serious Request dit jaar. Oftewel het lijfnummer van Serious Request. En die, ik vind het een persoonlijk een te gek nummer. Dat is helemaal te gek. Uh, het is geschreven door Jacqueline Govaerts. Dat is natuurlijk de zangeres uh, die vroeger in Cresip zat. En uh, we gaan hem nu even beluisteren, want dat past wel in het sfeertje. Dus uh, Jacqueline Govaerts. En het nummer heet Make More Sound.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 Hovaars. En dit is uitverkoren tot zeg maar de hymne van Sirius Request dit jaar. Uh, van 18 tot en met 27 december dus op de Grote Markt in uh, Haarlem. En um, fantastische zangeres natuurlijk, uh, die Jacqueline. Maar we hebben ook een fantastische zangeres hier. En dat meen ik echt. Uh, in de studio zitten. En ik uh, voel me vereerd dat ik erbij mag zijn voor de tweede keer. Ja, je bent er al voor de tweede keer. Ja. ja. ja. Vond voel me helemaal veert Ja. Vorig, en uh, de vorige keer was... was uh, ik ben even jouw naam kwijt. Sorry. Bas. Bas. Bas. Ja. Bas is Bas. Oké. Okay. Pak de microfoon even dichtbij. Oh je had hem voor je gitaar. Ja, dat is helemaal goed. Um, ja, Sam Sexton. Dames en heren. Een, een, een duizendpootje, want uh, zo hockeyt. Of doe je dat niet meer intussen? Jazeker. Ja? Ja. <laughs> nog steeds bij, nog niet bij het Nederlands elftal? Of? Nee, nee. Nee, okay. nee dat niet. Nee, maar wel bij een hele goede club in Amsterdam. Ja, in de hoofdklasse bij Hurley. In Amsterdam. Bij Hurley, oh, ja. oké. Okay. Ik ken die club, want ik heb daar vroeger wel eens feestjes gespeeld. Dus wat, wat, wat, wat, ik ken ze allemaal die hockeyclub. Pinoquet, Hurley, zat allemaal op een op reetje. Ja, da zo. Da daarom hockey ik. Ja. <laughs> <laughs> Voor de feestjes, kijk. Ja, ja natuurlijk. Sam Sexton, um, eventjes, uh, ik ben even, even terug in de tijd. Uh, je hebt een, uh, een, een prijs gewonnen, dat was twee jaar terug, dacht ik. Ja, dat... Ja, misschien alweer drie jaar geleden. Alweer drie jaar geleden. Ja. En toen won je een prijs inhalen, maar toen mocht je een CD maken. Ja. Onder productionele leiding van Paul Bakker. Ja. En uh, ik was zeer verheugd dat ik daar, uh, daar toetsen op mocht spelen. Dat vond ik erg leuk. En wat ideetjes uh, ingebracht? Ja, dat vond ik erg leuk. <laughs> hey, um, nou, we gaan live, live naar jullie luisteren. We hadden het oorspronkelijk allemaal wat professioneler gepland, maar. Ja, de mengtafel die we zouden gebruiken, die, uh, die doet het niet. Dus helaas, helaas, helaas. We doen het gewoon op de oude manier. Zoals de vroeger ging gewoon meteen de microfoon in. Zonder, zonder technisch gedoe. Gewoon rechtstreeks meteen de microfoon in. Wat is het eerste nummer wat we van je gaan horen, Sam? Uh, ja, we gaan eigenlijk um, uh, een cover doen. Corina uh, heet het. Ja. Uh, van Taj Mahal. Ja. En Taj Mahal heeft het ook ooit uh, met de Stones gedaan. Ja. En uh, daar weet uh, Bas hiernaast. Uh, die weet er heel veel over. Dus vandaar dat we bij dit nummer zijn gekomen. We zijn op reis geweest in Canada een paar maanden. En uh, dit nummer doet ons heel erg denken aan uh, die reis. Vond het leuk om het even te laten horen. Nou, fantastisch. Ja. Laat horen. We zijn benieuwd. Ja, te gek. Dat klinkt. Nou, eh, Dus eh. Uh... Mooi voor je café, he, toch? Ja, ja. Op een zondagmiddag, gezellig, een lekker duootje. <laughs> Prachtig mooi. Uh, Sam Sexton samen met Bas, dames en heren. En uh, nah, ik vind het een gek klinken, jongens, waar hebben we die dure minktafel genomen? Uh, ik het ook niet. Ik ga meteen bij het grapel. Dan gaan we wel even die kist eronder weg. Ja. Nog heb jij er nog wat aan? Wel ja. even ja. <_t clusters laughs> ja. die kist eronder weg. Die is nieuw. Maar fantastisch, Sam. Nou, nou dank je Ja, het, dit klinkt Dr. gewoon ik lekker toch? Huh? ik zou zeggen afmixen, monteren op uh, platen, dat uh, drukken en klaar. in ja. de winkel hoeven we er niks aan te doen? nee, nee gewoon gelijk uh, huppakee. Dat, hup op uh, vernieuw klaar, hup de ja. winkeling. op vernieuw ja dat lijkt ja, wel op vinyl. ja, ja. vernieuw natuurlijk moet wel ja. op vernieuw want als je niet draaien binnen op. Nee. Ja. <lacht> <lacht> want hij, hij heeft geen cd's bij maar die die, die, uh, die dag natuurlijk. hey ik krijg het spak te pakken ik wil nog een liedje horen. Oh, meteen maar? erachter Oké. Okay. Maar oh ja, toch gewoon lekker nog een liedje erachter dus, Je bent um, nou goed in de sfeer. En, zullen we uh, een eigen nummers te doen? Ja, lijkt me goed. altijd leuk. Don't get me wrong. Ja. Oh, die is ja? mooi. Ja? Ja, ja we hebben hem iets aangepast. Oké. Okay. Ja, dat geeft niet. Dit is, uh, is de akoestische versie. De akoestische versie. Am yeah. I wrong? Zo heet het. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Oké. Okay. Sam en Bas, dames en heren. Sam Sexton en Bas. Yeah. Don't get me wrong. We zullen terug nog oh. horen. straks in het uh, in de tweede uur van dit programma. <coughs> komen, ze nog zeker uh, terug gaan ze nog twee of drie liedjes doen. Want wij zijn niet zoals dat andere programma natuurlijk. Dat we zeggen, onze uh, goede artiesten die mogen maar één minuut en de resten dat lullen we van vol. Dat, uh, dat doen we dus niet hier. Want hier krijgen de artiesten gewoon lekker de ruimte. En uh, daarom straks de tweede uur <coughs> tussen zes en zeven uh, krijgen ze, gaan ze nog een paar liedjes voor u spelen. We gaan nu weer even verder praten met uh, Ronnie en, uh, en, en Nop. Uh, uh, Nop, heb je nou, heb je nou voor, uh, voor, uh, voor die, die beroemde 24 uur een vrachtwagen afgehoord om ook LP's mee te nemen? Of? Uh, ja, de, de, de bus staat klaar, zeg maar. De bus staat klaar. De Nop-bus, wel bekend in Zandvoort. Ja? Uh, de Nop-production-bus. Ja, de Nop-production-bus. Die, oh. die uh, staat klaar om uh, mijn uh, collectie van, uh, ik denk dat ik er rond de 3.500 heb... Zo. Om die naar uh, Lau en Hardy te vervoeren. Ja, ja. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat de mensen het zelf ook meenemen. Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Ja. Ja. Je mag ook uh, een plaatje aanvragen bij Nop. Ja. In de hoop dat hij hem heeft. In de hoop dat hij hem heeft. Oh, nou, goed, goed gemeld, ja. Goed gemeld. Ja. <laughs> ja. ja. Maar ik denk dat die kans wel enigszins ja. aanwezig is met zo'n scala aan platen. dat bestaat je repertoire voornamelijk? Uh... Uh, mijn repertoire bestaat uit ouderwetse disco. Dat, ja. is, uh, dat is van de vroeger tijden. Uh, tot aan uh, de Asset House, dat was mijn uh, begintijd uh, als, uh, als uh, wat bekendere DJ, zeg maar. Mm -hmm. en, dan, uh, dan, uh, en dan gaan we naar uh, uh, uh, natuurlijk de collectie van uh, voor vroeger tijden Alle 13 Goed. Oh, ja. Dus ja, daar staat natuurlijk van alle, alle 13 Goed, dus ja, dat kan bijna niet mis. En daar heb ik er een stuk of 40 van, dus ja, dan zijn het een heleboel goed. Die platen kocht ik alleen maar lekker, even op de bühne uh, uh, uh, Ja, dat, dat, dat zijn jouw woorden, Rutte. De uh. hoezepoes. poes. <laughs> De, poes. de, poes. de En ik heb poes. natuurlijk een waanzinnige collectie van de Dutch Wing College Band. Die heb ik georven van mijn vader. Ja. Die heeft de totale collectie van de Dutch Wing College Band. En daar komt zeker wat van langs. Ja, dat is... Uh, hallo. Dat, uh, de, het is leuk te weten dat, dat Zeldorkees, dat, dat draait nog steeds. Hè? Spelen nog steeds. Ja, ja, ja, ja. Ik heb, ik niet heb alle, ze Ja, nee. niet alle oorspronkelijke leden leven nog. Peter Schilbroort is er niet meer. Huub Jans is er niet meer. Nee. Maar uh, ze draaien nog steeds. En ze klinken ook nog steeds uh, te gek. Als je tenminste van een beetje die... Die Dixieland. Ja, nou ja het is, het is, het is, uh, bij mij is het met de paplepel uh, pap ingegoten, zullen ja. maar zeggen. En uh, de Dispair College Band, uh, Glenn Miller heb ik een, een, een aardig wat, wat van. Dus dat ja. is voor de, de, de, de zaterdagochtend. Het is van vrijdag op zaterdag. Ja. Dus dan uh, doe ik de zaterdagochtend even een koffiemomentje met ja, ja. De, de, dat soort muziek. Dat uh, ja. zal er zeker even langskomen. Nou, het wordt, uh, wordt een dik feest? Ik, ik hoop het wel, ja. ja dat uh, kan niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Het kan gewoon niet anders als een dik feest worden. <lacht> nou, echt wel? Ja, vreemd. Hey, en, uh, nou uh, natuurlijk een praktische vraag aan jou, uh, Rom. 24 uur achter de bar, of uh, heb, je <laughs> gewoon, uh, heb je gewoon gezegd van nou, uh, weet je, nou, uh, dat hou ik niet helemaal vol? Ik probeer nu wel 24 uur bij te zijn. Ja, ja. Ik doe het samen met, uh, met Rob, mijn zoon. Ja. En uh, we gaan er gewoon met z'n tweeën 24 uur bij zijn en. Uh, ja. Ni niet stiekem even naar boven lopen om een uurtje te slapen. Ja, het wordt geen bier drinken natuurlijk. Uh, het wordt gewoon hard oh. werken, want het wordt heel druk. Dat Mensen is wel komen de allemaal met een plaatje langs. Okay. Dus, uh, niet ja. drinken, zei je? Niet drinken, nee. Oh, okay. Ja, Red Bull nee. en koffie, denk ik. Ja. Koffie en water. Ja. Niet drinken? Ja, niet drinken. Ik is. hoor het voor het eerst. <laughs> Word ik ook verdeerd. Um, goed, we gaan uh, weer even een plaatje draaien. Ik heb uh, natuurlijk gisteravond uh, kon u uh, in dat andere doorprogramma uh, zien dat een aantal mensen de nieuwe cd van, uh, van Anouk bespraken. En uh, ja, we hebben allemaal uh, geklept erover natuurlijk. Het is gewoon een fantastische CD. Die dame heeft het weer voor elkaar gekregen... om iets te maken wat weer totaal verschillend is... aan, uh, aan haar voorgaande CD-set Singalong Songs... wat nogal orkestraal was en geproduceerd. En uh, nu lijkt het eigenlijk gewoon alsof er een lekker beentje staat te spelen. En het zijn weer fantastische liedjes. Ik ga u er één nummer van laten horen van uh, Anouk... van deze fantastische CD. En dat nummer heet. Black co Hearted Gold Digger. Het klinkt echt gewoon uh, zo alsof er een uh, lekker... Een bandje, die zit er gewoon ergens in een studio. Dat was in, uh, in Zweden, ja. waar ze het opgenomen hebben. En ja, het, het is lekker. je pianootje, bas en een drummetje. En, dan en stem. Anouk zelf natuurlijk. En het, ja, dat wou ik net zeggen. Die oh. stem van Anouk erboven. <laughs> en uh, dat, dat, dat klinkt gewoon geweldig. Het is een heerlijke cd. Hij heet uh, To Paradise and Back... Uh, en hij, uh, ja, wij waren natuurlijk bij CFM weer heel vlot. Hè, want wij hadden hem als eerste hier. Ja, echt wel. Want gisteravond hadden ze pas in de wereld rijdt op. Maar we hadden hem vorige week vrijdag al. Ha, kijk, toevallig. Kijk. kijk. <laughs> um, 24 uur vinyl. Ja. Dat is uh, op 13 uh, december. Maar een week daarvoor ga je nog iets met een leuke band doen, heb ik begrepen. Ja, ik, er komt een hele leuke band bij ons optreden, 6 december. Uh, dat is Crush. Ja. Dat is een uh, leuke kofferband. Met allerlei nummers van uh, David Bowie, uh, Bluff, uh, Het Goede Doel, uh, Rolling Stones, uh, okay. van alles wat. Ja. En dat moet helemaal te gek zijn. Ik heb ze zelf nog niet gezegd, heb ik ze zelf nog niet gehoord. Nee. Maar ze moeten erg goed zijn. Ze moeten erg goed zijn. Ik heb even op uh, internet uh, gegoogeld en uh, dergelijke. Dus, ja. uh, wordt een topper. Het begint om half tien. Ja. En uh, gratis aan trainen natuurlijk, zoals altijd bij Laura. <laughs> ja, ja, ja. Mag ik mag ja. niet meer zeggen hoor. We, bij, we, nee, we, bij, meer. Oh sorry, bij, <laughs> bij mijn café. Bij jouw café. Bij het, bij het mooie café in ja, ja. de hand. Zo ergens aan het einde ja Naast die andere. Dus, maar we gaan eerst, uh, we gaan eerst natuurlijk uh, proberen dat vinyl draaien gaan we ook uh, erg promoten. Ja. En uh, het moet gewoon heel druk worden. En ja. ja. ga je dan ook aan het einde van die 24 uur uitzending naar het glazen huis toe om de check aan te bieden? Uh, niet meteen naar de uitzending denk ik. We gaan het instellen, waar ja, iedereen ja, bij is. Zodra het glashuis huis op de grote markt ja, in Haarlem is, dat gaan, bezig we, zijn. dat gaan we wel doen. Nou, we, ja. zijn, uh, we zijn bezig in stiekem, want uh, jammer dat Ron meeluistert. We zijn bezig om uh, Giel belen natuurlijk naar uh, Zandvoort te krijgen. Wacht even, doe even een koptelefoon van Ron ja, uit. Ja, ga maar. Ga verder, zeg het hey, eens. Nou, we ja, drinken ook uit. Ja, daar ben je ook Ik hoor het nog wel. Ik gelooft, dat hij mij ook gaat. Dus ja, want het is een grote vriend natuurlijk. En die wil hij, we hebben natuurlijk al een... Een, een hele mooie foto hangen bij uh, ja. in het café, ja. zeg maar. En uh, de, de, de staat hij samen met Giel Belen natuurlijk. Dus ik probeer hem uh, naar uh, Zandvoort te krijgen. Dus, uh, ja, dat, uh, spannend. Ja, heel spannend. Dat heel zou goed. wel een topper ja, zijn. Doe, dat dat zou zijn, wel een topper zijn Dat doet hij wel. Denk Giel, als je luistert. Giel, vanuit Haarlem, pak even je fiets. Kom naar Zandvoort. Nee, ja. pas de dertiende. e Ja, ja, ja de dertiende dan. Maar pak je fiets, kom naar Zandvoort, drink een biertje de 13e. Ja, ja, ja. in Logan ja. ja. ja. De 24 uur zit ja. Waar was het ook alweer? Uh, in een kleine. Kom <laughs> je koffie, koffie, in... koffie, koffie kan ook. Ja, dan kan toch wel. het allemaal <laughs> uit. Heerlijke koffie heeft hij. Heerlijke koffie ja. heeft ja, hij. Ja. Ja. Fantastisch. Fantastische koffie. Fantastische koffie. Ehm, eens even kijken, wat we we eens doen? Ja. Nou ja, oké, okay. het, het wordt natuurlijk gewoon vreselijk gezellig. Dat en, sowieso. Uh, kijk, uh, één ding wil ik wel even zeggen. Als Vertel. dat uh, vinyl natuurlijk allemaal doorgaat. En dat gaat door. Nou. Uiteraard. En ik kom binnen. Ja. Dan wil ik wel ja. dit nummer horen. Oh, ik ben heel Waar benieuwd. Ik nu ga draaien, nou. wil ik wel dit nummer horen. Nou, nou we gaan uh, luisteren. Dus uh, je kan vast in je verzameling gaan kijken dus. of je dat hebt. Of jij moet het meenemen, Ruud. een prachtig nummer. Het is gegeven door George Harrison met een gitaarsolo van Eric Clapton. Uitgekomen op 25 november 1968, want van de week was dat zo. En uh, afkomstig natuurlijk van The White Album. Zoals het album in de Volksmond heet. Maar het heet natuurlijk gewoon The Beatles. Ja. Neem jij hem mee, Ruud? De 13e? Ja hoor, ik kan hem wel meenemen. Ja, ik, ik zou hem meenemen in deze. Ja, en neem hem zeker mee. Ik ja. nee, neem hem zeker mee. Uh, ja, het eerste uur zit er alweer op, jongens. Het gaat zo verschrikkelijk snel als je het naar je zin hebt, als het leuk is. Dus uh, we gaan alweer weer op naar het nieuws van 6 uur. En uh, we krijgen natuurlijk in. Uh, oh, gaat die door? Dat ja, nee, ik had al... hem al wel weggegaan. Nee, is goed. hou uit. Uh, wat zou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou even zeggen dat uh, we straks natuurlijk nog doorgaan met het tweede uur, getiteld De Stamtafel. En uh, dat betekent dat uh, Ronnie en Nop lekker blijven zitten. Uh, er komen nog meer mensen bij, want we hebben ook nog mensen van de, de theatergroep uh, Toko Drama. Die gaan aanstaande zondag een prachtig toneelstuk doen in uh, De Krocht in Zandvoort. En daar gaan we straks ook even over praten. En natuurlijk nog meer muziek van Sam en Bas. Dus uh, om naar uit te kijken. Ik zie helemaal een op... lekker biertje. Lekker biertje? Ja, dat kan ik ja, helemaal nou, we maken er nog één open. Maar. Dan Die Albert Jan Vos is hier op de cam zitten kijken en dan zit die stinkend zo. Met zijn vrijdag die hem heilig is. Nou, daar zegt van. Ik had bij wel aanwezig. Nou. Ja, wil je daar ook mee kijken op de webcam? Dan ga dan naar zfm-live.nl Ja. En klik dan, naar, nou, je hoeft nergens op te klikken, je krijgt meteen de twee webcams van de studio uh, meteen op je beeld. Ik ja. ben duidelijk in beeld. Ja. ja. ja je uh. bent altijd duidelijk in beeld. Uh. <laughs> hey, uh, tot aan de andere kant van het nieuws, tot zo.